Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt weer een debat over de toeslagenaffaire. Volgens RTL Nieuws heeft het kabinet expres informatie achtergehouden voor de Tweede Kamer. Over die affaire waarbij duizenden ouders ten onrechte werden beschuld van fraude. Ook zou er door ministers keer op keer zijn geklaagd over kritische Kamerleden, zoals Pieter Omzicht. Helpt niet echt mee bij de formatie van een nieuw kabinet, zegt verslaggever Ron Vrezen. Het zal het terugwinnen van vertrouwen en het op gang brengen van die kabinets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 De SGP neemt afstand van uitspraken die een regionale jongerenvoorzitter van die partij deed. In een video van NOS Stories zei hij dat hij tegenstander is van vrouwen in de politiek. Mannen zijn volgens hem veel sterker dan vrouwen en daardoor dus geschikter. Op social media leidde dit tot veel verontwaardiging. De jongen van 16, die vrijdag zwaar gewond werd gevonden in een huis in Barendrecht, is geraakt door een kogel. Dat zegt de politie. De jongen was samen met vier anderen in de woning toen het fout ging. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed aan zijn verwondingen. Eerst dacht de politie dat er een ontploffing was. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. En een lief verhaal uit Emmen. Want kinderen in groep 3 en 4 van een basisschool zijn helemaal fan van meneer Zandstra. Een oude man die met een hondje loopt. En die ze elke vrijdag tegenkomen als ze naar gymles gaan. Het begon met hallo zeggen, maar inmiddels is het helemaal gezellig geworden. We hebben tekeningen gemaakt. We hebben een liedje gezongen. En deze keer knutselden ze met z'n allen een grote bos bloemen in elkaar voor meneer Zandstra. En ze zongen er ook nog een liedje bij. Alle klokken ik ben heel verrast, ik ben heel verrast. Ik ben blij verrast, heel blij verrast. Ik wou we zijn nog zo'n lieve kinderen. Echt waar. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en gaat het minder hard waaien. Vannacht liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, het wordt dan 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Breekt de week. I remember Get on out of here Get me some money too You wouldn't be a wandering now from door to door. Why don't you do right? Like some other men do Get on out of here. Get me some money too. Welkom kom terug, tweede uur Grasduinen met Helen Merrill. Why don't you do right? Nog een uurtje Grasduinen vanuit Zandvoort aan de zee. Mijn naam is Rob Benoni. Straks nog muziek van Luke Smith, Brendan Heffies en Alice Russell. En een korte muziekagenda. Misschien dat er iets van je garing tussen zit. Nu de clubs, podia en natuurlijk de festivals. Plannen maken om weer open te gaan. De beat goes on, kennen we allemaal. Sterker nog... In het eerste uur hoorde je nog een versie van uh, Patricia Barber. Die was lekker traag. Nu hoor je nog een versie, maar dan is het om. En dat is dan weer springen met z'n allen. Mango's Hawaii. Dat hoort nu de Purple Disco Machine met In Your Arms Again. En voor de mensen die de sample niet herkend hebben... van wie is die sample toch? Hier of the cat hoor je van L. Stewart. Zo direct de mini-concertagenda met mijn favorieten. Uh, ook een stukje live om een vaste aan het idee weer te wennen. Van een concert, een concert met mensen om je heen. drukte, schaalbieren, worst, gitaars, solos... Uh, en natuurlijk vooral artiesten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar nu is een soort ode aan het virus. The Blues Walked In, Take One... Laten we wel hopen dat het daarbij blijft. En er niet nog meer takes kopen. Uh, fish go deep. It didn't help Out spaces zou ik bijna zeggen. Elise Russell hoorde je. Oké, okay, een kleine concertagenda nu. Alle podia, festivals en clubs langzaam nadenken. Wanneer, maar vooral hoe open te gaan. En uh, laten we hopen dat het virus geen andere gedaante gaat aannemen, natuurlijk. Ik zal je niet lastigvallen met een hele lange agenda... maar een paar highlights en uh, volgende week gewoon uh, weer een paar. Zoals gezegd, Arlo Parks dus... De stembuis van haar generatie. 9 december Melkweg te de Amsterdam. Tevens in de Melkweg. Iets zo Fitzroy 27 oktober. En op 10 september Roosevelt. Zeker niet te missen van de Cat. Al komt hij wel heel snel dichtbij. Dus dat, uh, nou, dat lijkt me een no-go. Als we die gaan rijden, 9 mei aanstaande. En voor een stukje nostalgie en een hoop hits. Billy Ocean volgend jaar staat hij gepland op 17 september. Paradiso dan. Die zijn nog niet zo scheutig met de bevestiging. Dus dan beperk ik me tot uh, L'Imperatrice, de Franse disco-belofte. De absolute aanrader. 15 maart, let op, 2022. Verder in Paradiso Noord. James Hunter 6 op 6 mei en 25 september. Nick Waterhouse patronaat aan. Volgende week testevenement met Wolf. En de dertigste... een testevenement met Jungle Bernard. Verder voor alle Prince-fans. de Prince Dance Party... op 5 juni. En 26 augustus... Bruut met Anton Goudsmit. En dan als laatste de boerderij in Zoetermeer. 5 juni. Asset van Tristan. 4 juli. uitgediende uh, Lee Rittenhauer en Dave Cruisen. En 18 september. Nona. soul van Eigen Bodem. Volgende week dus... meer. Uh, nou, en om dat... concertgeval even terug, te brengen, te even terug te brengen... weten we nog hoe het voelt, jongens... Biertje in de hand, dwalend van zaal naar zaal. Op het North Jazz. Alle grote de aarde, solo's, dansen, meebleren. Eh, rijden voor het toilet. Wel zo leuk om even dat live gevoel weer terug te brengen. Laten we dat doen met Diane Sjeloot, dat lijkt mij een goed plan. Live at the Jazz Café in Londen: zijn cover van Irving the Fire, Kent Heid Love. I love like it's really bad yeah. oh, You can't get what you never had Well, that's your song, you'll come full of guilt I know the truth, it's all the you. You can't pretend, there's nothing there yeah. Girl, I'm looking in your eyes, I so say you can hey. So why not stop, trying to run it out Ik weet nog dat hij op North Jazz stond toen ik in zijn tijdvak had gekozen van een andere artiest, namelijk George Benson en Jack McDuff. En toen kwam ik boven en bemerkte ik dat ik een van de beste concerten ooit had gemist. Namelijk dat vindt Die Angelo in de grote zaal. Alle vrouwen stonden zo'n beetje te kermen van genot. En alle mannen hadden een deuk gekregen in een uh, sex appeal. De hele stad, uh, zaal was plat gegaan. Dus ja, vandaar een stukje live van uh, D'Angelo. Hey, hey, hey, hey. uh, en nu we het toch hebben over nog uh, over the Fire Ken Hard Love: ze komen met nieuw werk. My love. Ja, nog even terug te komen op uh, Earth in the Fire. was wel heel abrupt uh, afgelopen. Ze komen dus inderdaad met nieuw materiaal. En uh, met niemand minder dan de Ice Brothers... zijn ze samen de studio ingedoken. Dus, uh, nou, het uh, wacht is op nieuw werk. Spannend. De uh, Brand New Happies. About who you're dancing with. Come on, get yourself together. To receive, you got to give. Got to give, yeah. Oh, got to give. mee Van Roy Ayers hoorde je uh, in It's Time Let's Stay Together. Daar heeft uh, ieder zichzelf respecteerd. Zo so, artiest als ze wel eens aan gewaagd. Zo so, ook Marty Joseph. Ook in haar uitvoering blijft het toch een waanzinnig mooie plaat. Uh, Let's stay together, dat gaat helaas niet erop. Want uh, het uh, einde nadert. De, het is bijna 8 uur, 2 uur uh, grasduinen zitten erop. We gaan eruit met een van de beste drummers van de wereld. Namelijk Harvey Mason. Marching in the streets, uh, zo heet het nummer. Dank voor het luisteren. Dank aan de rups. A.K.A. Uh, Jeroen Mente voor de support. En voor als goede tips. Tot volgende week. Zelfde dag, dezelfde tijd een mooie week gewenst. En veel plezier nog bij de rest van de programmering hier op CFM. Goed, Robin Odi, mooie avond.